Het grootste deel van het gevangenispersoneel is erg ongelukkig met de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven. Dat zegt de SP op basis van een enquête. Vooral de plannen om 2000 gedetineerden met een enkelband thuis te zetten stuiten op bezwaren. De medewerkers zeggen dat dit niet is uit te leggen aan slachtoffers van misdrijven. Openbare basisscholen krijgen geen subsidie meer voor godsdienstonderwijs. Dat meldt RTL Nieuws op zijn website. Minister Busmaker van Onderwijs wil in totaal 200 miljoen euro bezuinigen op de onderwijssubsidies. Ook het scholierencomité LAX en de studentenvakbond LSVB worden getroffen. Zij krijgen voortaan 10 procent minder subsidie.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 Het weer, het is bewolkt en er vallen verspreid wat buien. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. En dat wordt tussen 15 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Nog geen files, wel een afsluiting. Het gaat om de N242 middenmeer richting Alkmaar. De weg is tussen Zandhorst en de ring van Alkmaar afgesloten. En de oorzaak is een ongeluk. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 30 mei. Goedemorgen. Er komt steeds meer kritiek op het besluit van de Europese Unie om het wapenembargo tegen Syrië op te heffen. Ook de VN wijst het af. We praten erover met oud-ambassadeur en Syrië-kenner Koos van Dam. En Lex Runderkamp maakte een reportage in Aleppo bij de opstandelingen die zitten te springen om die wapens. Correspondent Dick Draaier vertelt u zo meer over de nieuwe premier van Curaçao. Gevangenispersoneel is wel heel erg negatief over de plannen van staatssecretaris Steven van Justitie. Blijkt uit een enquête van de SP, hoort u zo meer over. En tankstations hebben het zwaar in de economische crisis. Larry King is terug. De politiek kiest voor een nieuwe kuip, maar daarmee is de discussie in Rotterdam nog niet voorbij. En ook in Rotterdam vanochtend, Mark Robin Visser. Ja, want niet alleen een nieuwe kuik, Kuip, Rotterdam krijgt ook de nieuwe Pauluskerk. De kerk is nieuw, maar het motto is hetzelfde gebleven. Overwin het kwade door het goede. En de muziek. Vanochtend, onder andere van Crystal, de plaats Circles. over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. De advocaat van de familie van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen... gaat een schadevergoeding van de verdachte eisen. Dat zei hij gisteren in het programma Knevel en Van der Brink. Het bedrag kan aardig oplopen. Het gaat niet om tientjes. Nee, maar om tonnen of om miljoenen. Het zit meer in de buurt van tonnen, maar ik, ik ga geen bedrag noemen. Nee. De vergoeding moet onder andere het wegvallen van het salaris van Richard Nieuwenhuizen compenseren. Het materiële deel dat bestaat uit de kosten, voor bijvoorbeeld de lijkbezorging, zoals dat heet. De begrafenisuitvaart. uitvaart. Um, en daarnaast uh, derving van levensonderhoud. Want de grensrechter zou nog 20, 30 jaar gewerkt hebben? Ja, er is een, een zeer complexe berekening gemaakt. Er moet met van alles en nog wat rekening worden gehouden. En dat heb ik ingediend tot uh, die eindconclusie. De rechtszaak tegen de acht verdachten begon gisteren. Eén van hen gaf toe dat hij de grensrechter tegen de schouder had geschopt. De andere ontkende. Volgens de advocaat heeft de familie het gevoel... dat de verdachten geen verantwoordelijkheid voor hun daad willen nemen. Een schietpartij in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep gisteravond. Twee overvallers hielden korte tijd een man gegijzeld in zijn huis. De mannen waren de woning ingevlucht... nadat ze eerder een cafetaria hadden overvallen. De politie trapte de deur in en schoot een van de overvallers neer. De overvallers zijn opgepakt en de bewoner bleef ongedeerd. Ivar Asjes wordt de nieuwe premier van Curaçao. Asjes was de tweede man van Pueblo Soberano, partij van de vermoorde Helmin Wiels. Correspondent Dick Draaier over het imago van Asjes. Ivan Asjes is, is niet populair. Zo heeft hij uh, uh, ruim gedeclareerd in zijn tijd toen hij nog uh, eilandpoliticus was. Hij, heeft, uh, hij stond vorig jaar aan de basis van de crisis uh, van Gerrit Schotten door te weigeren het parlement bij elkaar te roepen. Uh, dus ja, op Asjes uh, rust wel een, uh, een bepaalde geschiedenis. Maar naast zijn omstreden verleden is er ook nog iets anders... waardoor de nieuwe premier al een achterstand heeft. Asjes mist het charisma van Wils. Wils was een, uh, een man van het volk. Een man die ook begreep wat er in het, uh, in het volk uh, rondging. Asjes is wel bespraakt, dat dus is een studeren man. Maar de manier waarop Wils het volk uh, raakte, dat is Asjes nog niet gelukt. Jongeren die kattenkwaad uithalen, nou daar zijn ze in België snel klaar mee. Er wacht een fikse boete voor wie op straat te hard zingt of afval in de verkeerde bak gooit. Ik wou dat zakje weggooien en ik zag deze vuilnisbak, die was overvol en ik plaatste het zakje erbij. En van het moment dat ik het uh, zakje losliet, kwam er een ambtenaar naar mij van de stad Antwerpen. iemand undercover, en die zei: Sorry meneer, dat mag niet, dat is sluiksoorten, deze vuilnisbak is enkel bestemd voor papier. Ik moest 50 euro betalen voor het sluiksoorten. Sluikstorten. Ja, de boetes kunnen in de honderden euro's lopen. Veel jongeren vinden dat overdreven, maar volgens politici zijn die boetes wel noodzakelijk. Het Belgisch parlement besluit vandaag of de wetgeving rondom de boetes nog strenger wordt. Dan kijken we voor u vanochtend voor de eerste keer in de Ochtendbladen. En die kranten schrijven voornamelijk over... Uh... Olly Reen die uh, Nederland de duimschroeven aandraait. Opdracht van de Europese Commissie stuit op sceptisch bij minister Dijsselbloem. Ruim 6 miljard extra ombuigen, schrijft het FD vanochtend. De Volkskrant kopt boven het artikel Reen gunt Rutte 2 geen telrust. De Begrotingszaar die Nederland zo vurig wenste... heeft het kabinet woensdag een flinke legpuzel... met ontbrekende en ongelijke stukjes bezorgd. Mm. Bijna 2 miljard euro aan extra bezuinigingen, schrijft het AD. Uh, Brussel wil begrotingstekort van maximaal 2,8 in 2014. En eurocommissaris Olli Reen heeft daarbij Nederland de les gelezen, schrijft het AD. En als ik dan de pagina omsla, zie ik dat Brussel een bom legt... onder het Haagse Sociaal Akkoord volgens het AD. Trouw heeft een andere opening. Het gaat over vakbondsland, Want de Unie sluit zich aan bij CNV, dus de strekking over van het artikel. En samen hopen deze bonden dan weer werk te kunnen bieden... aan een oppermachtige vakcentrale FVV. De Delegraaf, nog eventjes, die schrijven over het energieakkoord... Kijk, heeft de krant dat akkoord al in handen. Uh, fortuin in molens en tochtige huizen krijgen de rekening. Nederland gaat een fortuin steken in windmolens op zee. Ondertussen worden bijna al onze kolencentrales gesloten. De consument gaat de miljardenoperatie goed deels betalen, schrijft de Telegraaf. Vooral de eigenaar van een energieslurpend oud huis is de sigaar. Het staat allemaal in de voorlopige versie van het Nationaal Energieakkoord. Een beoogde langdurige overeenkomst tussen energiebedrijven, industrie, milieuorganisaties en werkgevers. Ja. En wij staan ook in de krant, het Radio 1 Journaal. Dat kom ik zomaar tegen, NSC Next, pagina 2. Maar dat moet u zelf maar even lezen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. You know it's hard to be yourself, free yourself, When all around you there are lies you spies just to get you to buy so they can get you there are cameras in the sky Dan een Femi Coetie met Make You Crazy. Overwin het kwade door het goede. Dat is het motto van de Pauluskerk in Rotterdam. U weet dat nog wel van dominee Visser. Mark Robin met diezelfde achternaam. Familie? Hallo. Hallo. Ja, ik heb de luxe uitvoering, hè. Dat mag <laughs> ik wel even met trots melden. Mijn naam is met dubbel S-C-H. Oh. En de dominee is gewoon van de van, van de arme tak. Ja, ja een gewone visser, van er heel veel van zijn... Nou, van mijn tak zijn er ook heel veel hoor. Het houdt niet op met die vissertjes. Maar, maar je goed. hebt geen kerk? Ik... Nee, maar ik loop al, doe wel even een rondje om... Nee, ik heb geen kerk, nee, dat is waar. Hij ook niet trouwens, dat is wel heel grappig. Ik heb wel een verrassing trouwens, want we gaan hem vanochtend ontmoeten. De oude dominee Visser, hij komt naar ons toe. Lijkt me heel erg leuk. Maar ik doe even een rondje om de kerk, zeg maar. Dat lukt niet helemaal, want de nieuwe Pauluskerk is aan één kant uh, geschakeld aan een groot, uh, groot flatgebouw. Uh, Vlakbij het Centraal Station van Rotterdam... en achter, uh, of naast de Schouwburg eigenlijk... bevindt zich die nieuwe Pauluskerk die uh, komende week... Uh, Wordt geopend. Ik loop er eventjes naartoe. Het is een gebouw wat helemaal is bekleed aan de buitenkant met, uh, met koperen uh, platen. Mooi, mooie donkerbruine koperen kleur. Uh, ontworpen door uh, architect Alsop. Die heeft dat hele gebied hier uh, bij het Centraal Station in Rotterdam aangepakt. En toen hij hier rond 2000, 2001 dit gebied voor het eerst zag... toen noemde hij dit Suicide Square. Hij vond het zo verschrikkelijk, afschuwelijk, lelijk, wat erg, dramatisch. En uh, nou ja, heeft toen vervolgens de opdracht gekregen van nou maken wat van. En uh, daar is onder andere deze mooie, bijna speelse pa nieuwe Pauluskerk uitgekomen. gebouw van vier verdiepingen hoog. Uh, met in de etalage vooraan voor de ramen een, um, een, een, een verhaal. En dat heet DNA-profiel. Dat is een beetje de uitleg van uh, wat deze kerk wil zijn. En natuurlijk, hè, dat bekende motto overwin het kwade door het goede. Ja, ooit internationaal bekend deze kerk. Onder dominee Visser die uh, in 1994 hier met uh, dealers begon, zogenaamde kerkdealers. Laten we even luisteren naar een fragmentje van uh, Dominique Visser uit die tijd over uh, waarom hij dat toen een hele logische beslissing vond. Wat ik dus onverdraaglijk vind, is dat wij allerlei drugs maar verbieden. Ecstasy uh, of cocaïne of heroïne. We controleren het spul niet. Het wordt echter heel veel gebruikt. Er worden mensen het slachtoffer van. En neem maar aan de ecstasy doden Dat zijn mensen die worden geen slachtoffer van, van de pure Ecstasy, Maar die worden slachtoffer van het spul waarmee het vermengd is. Hè? Nou, ik vind daar dient een overheid controle op uit te oefenen. En we dienen ook die handel uh, te regelen. We kunnen niet toestaan dat daar een hele hoop gewelddadigheid heerst. en de oplichterij. En dat er allerlei mensen van profiteren. Dat dat de samenleving corrumpeert. Dus ik vind een kerk is altijd geroepen om een stukje sociale verantwoordelijkheid te dragen... waar het gaat om humaniteit. En dat doen we dus op deze manier. De meneer Visser was dat in 1994. Ja, uh, tegenwoordig hebben we het over andere problematiek. Niet zozeer meer over drugs en ecstasy... maar over de opvang van vreemdelingen en illegalen. En daar gaat die Pauluskerk zich vanaf volgende week op storten. En daar stort ik mij dan weer op. Van hoe gaan we dat doen? Wat is de bedoeling? En uh, de oude dominee zal hier zijn, maar ook de nieuwe dominee Couvé, die de Pauluskerk nu uh, runt, als ik dat oneerbiedige woord mag gebruiken... gaan we allemaal spreken en horen in Rotterdam. Nou, Mark Robin, we gaan je volgen ja. vanochtend, jouw tocht rond... maar straks ook in die nieuwe Pauluskerk in Rotterdam. Bedrijven in de haven in Rotterdam die werken met gevaarlijke stoffen... gaan alle incidenten op het terrein openbaar maken. Het is een van de maatregelen na de grote problemen... bij tankopslagbedrijf Otviel. Het bedrijf werd stilgelegd nadat bleek dat er veel mis was met de veiligheid. Meer transparantie in de sector moet het vertrouwen van omwonenden... weer terugwinnen. Hendrik Willem Hofstoet verslag. Mario Controleur is gebeld voor de een aan de binnenkant. We zijn in de controlekamer van de chemiehaventerminal. Als er een incident op de terminal gebeurt... dan zijn alle meldingen van die incidenten zijn zichtbaar hier in de controlekamer. En dan zal degene die hier achter de knoppen zit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 Het proces rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen gaat vandaag in Lelystad verder. Nieuwenhuizen overleed in december na mishandeling op het voetbalveld. En gisteren gaf één van de verdachten toe hem daadwerkelijk geschopt te hebben. Volgens zijn advocaat, Sander Jansen, is dat geen strategie? Uh, nee, dat is geen strategie. Hij heeft uh, vroeger in het onderzoek al aangegeven te willen verklaren. We hebben ook al vrij veel gezegd, dat gaan we dus ook doen. En hij heeft zowel bij de politie als bij de rechtercommissaris als hier ter zitting als enige eh, inderdaad een verklaring afgelegd waarin hij toegeeft te hebben geschopt. Ja. Wat vindt u van het feit dat alle andere verdachten bijna allemaal zeggen ik heb niets gezien of niets gedaan? Ja, ik, ik laat me niet uit over strategieën van andere advocaten of andere verdachten. Ik vind het jammer dat ze zo weinig verklaren omdat ik het goed zou vinden wanneer juist in deze zaak er duidelijkheid zou komen over wat er nou gebeurd is. Ja, wat maakt het uw zaak moeilijker of het verdedigen van uw cliënt? Nou, ik zou het ook voor mijn eigen zaak prettiger vinden wanneer er meer duidelijkheid zou zijn over wat er gebeurd is en wanneer meer jongens en betrokkenen daarover zouden verklaren, ja. Want duidelijkheid, wat er precies gebeurd is, dat is natuurlijk essentieel in deze zaak, omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Uh, er is beeldmateriaal, maar dat is onduidelijk. Dat wordt nog een hele puzzel. Ja, dat beeldmateriaal is niet zo onduidelijk, moet ik zeggen. Ik zal zelf nog wat aandacht besteden aan die foto's ook. En ik vind dat je daar best wel wat conclusies uit kan trekken. Uh, maar inderdaad, uh, zoals altijd in dit soort chaotische vechtpartijen... Uh, is het moeilijk om precies te achterhalen wat er gebeurd is. En ik vrees ook dat je het nooit precies zal weten. Maar ik hoop wel nog steeds dat we in grote lijnen... daar toch wel duidelijkheid over zullen krijgen. Vanochtend waren er vier deskundigen voor, uh, voor de rechtbank. Die gehoord werden door de rechter. Uh, dat ging over het SMA een belangrijke afkorting inmiddels in deze zaak. Ja. Een spontane scheuring die kan ontstaan in een ader... en dat zou eventueel dan een doodsoorzaak kunnen zijn van Richard Nieuwenhuizen. Wat vond u van die verklaringen, van die deskundigen? Nou, SMA is een zeldzame vaataandoening... die ertoe kan leiden dat je of spontane scheuring krijgt, een dissectie krijgt... of dat dat gebeurt sneller dan bij gezonde mensen als gevolg van een trauma. Ik vond die verklaring ingewikkeld en diepgaand. En ik haal daaruit dat er aanwijzingen zijn dat het mogelijk is dat meneer Nieuwenhuizen daar last van had. Eh, maar dat er geen zekerheid over is. En ik hoor een heel veel als eventueel mogelijk. Ja, dat klopt. Het is, niet, uh, het is niet uit te sluiten. Het is ook niet vast te stellen. Dus het is niet zeker. Kunt u een voordeel doen uh, in uw verdediging van die uh, verklaring? Nou, of ik een voordeel kan doen, weet ik niet. Ik denk wel dat het bevestigt wat wij steeds gezegd hebben. Namelijk dat het heel uh, moeilijk te begrijpen is... dat deze meneer is overleden als gevolg van relatief licht geweld. En in ieder geval biedt dat SMA een aanknopingspunt om dat te verklaren. Hoe ziet u de komende dagen voor? Zullen ook lang en vermoeiend zijn, denk ik. Nou, u heeft nog veel werk te doen. Nou, we zijn heel einde weg al. Er is al een hoop gebeurd. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Advocaat Sander Jansen van een van de verdachten, verslaggever Paul Sanders sprak met hem. CNN-icoon Larry King doet een uh, departje? Oftewel, hij gaat naar Rusland, niet om te wonen, zoals de Franse acteur... maar om een nieuwe televisieshow te maken. En wel op het tv-station dat bekend staat... als de internationale nieuwszender van het Kremlin. And our special guest is Michelle Obama. Kermit the Frog and Miss Piggy give Larry a run for his money. On Larry King live. 25 jaar voelde Larry King politici, acteurs en andere bekende Amerikanen dagelijks aan de tand. U weet wel. De man met de grote bril en indringende blik. The King of Awkward. You miss marriage. You married once, right? I was married twice. twice. You miss it? Volgens critici voerde hij vooral aangename gesprekken, waardoor de grootste beroemdheden alleen bij hem aan tafel kwamen. We zitten sitting here in Johnny Depp's office. So, why, do you not like to be interviewed, or I'm just not very good at it, you know? There were tabloid stories saying you had Parkinson's disease. You know why that is? Why? Have you ever noticed my left hand shakes sometimes? In 2010 was het genoeg. Larry King vond de tijd om de welbekende bretels aan de wilgen te hangen. Maar Larry King is verslaafd aan de televisie. Dit jaar wordt hij 80, maar van pensioen wil hij niets weten. Met een flitsende trailer lanceert hij zijn nieuwste programma ik vragen de Politics with Larry King. Of zoals hij het zelf verwoordt, ik stel liever vragen aan machthebbers dan dat ik namens machthebbers spreek. Het is natuurlijk de vraag of die uitspraak past bij een zender die door het Kremlin wordt gefinancierd. See, Liz Wall RT. Het Amerikaanse icoon vertrekt dus naar de oude vijand. Ook al is de Koude Oorlog voorbij, de toon van het Kremlin is nog zeer anti-Amerikaans. Ook bij de Russen wacht hem ongetwijfeld een vorstelijk salaris. De grootste uitdaging ligt misschien wel in het leren van de Russische namen van zijn gasten. Met Engelse namen had hij al de nodige moeite. George, where were you? George? Were you? Oh, no, this is Ringo. Ringo, where were you? I was in the Bahamas. I was getting to it, when George. you? Yeah, I was. No, in you weren't, were you? Larry. Shut up! Name. It's my turn. I know you got your name wrong, Ringo. I know. Oh, Ja, die Larry King, die blijft maar doorgaan. Hij weet van geen ophouden. Binnenkort dus te zien in Rusland. Die hoort een bijdrage van uh, buitenlandredacteur Anita niet de koeling. sport. Roland Garros zit erop voor Igor Sijsling. Tenniser werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Tommy Robredo was te sterk. Sijsling won de eerste twee sets, maar daarna ontglipte de wedstrijd hem. Vijf sets tegen de ervaren Spanjaard bleek te veel. Ik merkte dat ik uh, fysiek uh, vermoeide raakte en uh, dat ik niet het uh, spel kon volhouden van de eerste twee sets. En uh, daar speelde hij goed op in en ik liep uh, fysiek leeg. Maar het was niet alleen fysiek zwaar. Mentaal ook.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 Honkbal maakt nog altijd kans om terug te keren op de Olympische Spelen. Er zijn nog drie sporten in de race voor een plaats op de Spelen van 2020. Het gaat behalve om honk en softbal ook om worstelen en squash. Heeft het internationaal Olympisch Comité op een congres besloten. Sporten als karate en skieluken zijn afgevallen. De IOC bepaalt in september welke van de drie sporten in 2020... weer op de Olympische agenda komen te staan. De hockeyers van Tilburg spelen volgend jaar in de hoofdklasse. De mannen wonnen de derde wedstrijd in de play-out, zo heet dat bij hockey kennelijk, met 1-0 van SCHC. Succescoach Roger van Gent werd in het verleden onder meer landskampioen met Oranje-Zwart uit Eindhoven. En misschien glort er nu wel nieuw succes met Tilburg. Dat doe je niet alleen, dat doe je door een, een team om je heen te verzamelen, een club om je heen te verzamelen... die graag met jou jouw doelen en jouw droom wil verwezenlijken.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 Tot zover het sportoverzicht. Het geweld tussen boeddhisten en moslims in Birma neemt steeds verder toe. Correspondent Michel Maas praat ons bij na half zeven. Dit is Radio 1. Het is half zeven nu. We gaan naar het uh, NOS-journaal Ad Megens. Goedemorgen. De advocaat van de nabestaande van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... gaat een schadevergoeding eisen van de verdachte. Dat zei hij in een tv-programma Knevel en Van den Brink. Het bedrag gaat volgens hem in de tonnen lopen. Het gaat onder meer over het salaris dat de familie misloopt... door het overlijden van Nieuwenhuizen.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 Twee overvallers hebben gisteravond korte tijd een man gegijzeld in zijn huis in Nieuw-Vennep. Daarvoor hadden ze een cafetaria overvallen. Volgens RTV Noord-Holland waren in het huis een vader en twee slapende kinderen aanwezig. Vader zou een pistool op het hoofd zijn gezet. De politie trapte de deur in en schoot een van de overvallers neer. Ze zijn opgepakt. Zouden jongens van een jaar of 15 zijn. Een openbare basisscholen krijgen geen subsidie meer voor godsdienstonderwijs, meldt RTL Nieuws. Minister Bussemaker wil 200 miljoen euro bezuinigen op de onderwijssubsidies. Ook het scholierencomité LAX en de studentenvakbond LSVB worden getroffen. Zij krijgen voortaan 10% minder subsidie. Het weer, het is bewolkt, er vallen wat buien... en in de loop van de dag breekt ook af en toe de zon door. 15 graden wordt het aan de westkust, 19 graden in het oosten en noordoosten. Dat was het.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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Moi. Er staan twee files allebei op de A15 richting Europoort. Eerst voor het knooppunt Vaanplein drie kilometer. En een stukje verderop voor de Botlektunnel ook drie kilometer. Drie, drie minuten over half zeven is het. Fijn dat u luistert naar de NOS Radio 1 journaal. De FBI krijgt een nieuwe baas en Obama kiest voor een republikein. Wessel de Jong legt zo dadelijk uit waarom. We gaan eerst naar Burma. Voor de tweede dag op rij hebben boeddhistische knokploegen moslimwijken in Noord-Birma aangevallen. Tientallen gebouwen zijn in brand gestoken, waaronder een school, een moskee en een weeshuis. Het is zoveel is de uitbarsting van geweld in een snel verslechterend klimaat tussen Boeddhisten en moslims. Correspondent Michel Maas. Uh, Michel, ja, we hebben er eerder met je over gesproken. Natuurlijk, uh, leg het nog even uit. Waarom worden de moslims aangevallen door die boeddhisten? Uh, nou ja, dat begon eigenlijk vorig jaar in het westen van het land. Toen was het alleen nog maar daar. Daar wonen de Rohingya. En dat is een uh, moslimminderheid waar eigenlijk alle Birmezen een hekel aan hebben. Want uh, die worden beschouwd als geen echte Birmezen, als illegale, als Bengali, als mensen die niet in Birma thuishoren. En uh, daar is toen een enorme geweldsgolf geweest. En toen zijn bijna al die uh, dorpen en wijken van die Rohingya met de grond gelijk gemaakt. Er zijn honderden doden gevallen en 140.000 Rohingya zitten nu nog steeds in vluchtelingenkampen. En iedereen dacht dat het daarmee gedaan was, maar plotseling ontstond er ook geweld tegen moslims in het midden van het land. In maart was dat. Daar vielen ook zo'n tientallen doden in het stadje Meiktila. En nu blijkt dat geweld tegen moslims het hele land door te gaan. Want eergisteren was er ineens geweld in het noorden van het land. En dat is nu nog steeds niet uitgewoed. Ook daar vallen doden. En ook daar zijn boeddhistische knokploegen die moslims aanvallen. Wij kennen boeddhistische monniken toch heel anders. associatie met religie is ook toch dat het een vreedzame religie is. We moeten denken aan de Dalai Lama. Hoe kun je dit verklaren? Uh, ja, nou ook in Burma hadden we dat idee, want uh, we herinneren ons misschien nog uh, 2007 toen uh, monniken voorgingen in vreedzame protesten tegen de regering, in protesten voor de vrijheid en democratie. Dus uh, de monniken waren een soort helden van de vrijheid, maar uh, in hun gelederen zitten kennelijk ook types die heel anders uh, denken en dat zijn radicale ja, uh, het is moeilijk voor te stellen, wat het zijn radicale boeddhisten die een hekel hebben aan elke religie die niet boeddhistisch is. En die mensen, die, uh, die kleine harde groep van uh, monniken, die zijn nu de bevolking aan het ophitsen. En die zitten ook achter dit soort rellen waarbij nu uh, moslimgemeenschappen worden aangevallen. Ja, elke religie kent zijn extremisten kennelijk. Ja, kennelijk. Want uh, ja, dit soort dingen uh, hebben we wel omgekeerd meegemaakt. Maar uh, van boeddhisten is dit nog nooit eerder gezien. Dan ging Birma jarenlang gebukt onder de militaire dictatuur. En nu is er wat ontspanning. Gaat langzaam. Het democratiseringsproces is ingezet. Komen daarmee dit soort gevoelens naar boven? Ja, je zou zeggen, dit is de prijs van de vrijheid. Want kennelijk heeft dit onderhuids altijd uh, een beetje gesmeurd. Zeker daar in het westen van het land. En uh, nu, de, nu de militairen zich terugtrekken uit het openbare leven. Nu die druk weg is van... Uh, onder de groenta, dat iedereen zomaar kon worden opgepakt, worden opgesloten. Uh, dat is niet meer aan de orde. Mensen voelen zich vrij om te zeggen wat ze willen... en gaan dus ook doen wat ze willen. En uh, in dit geval uh, ja, is dat heel, heel naar. En het wordt ook een beetje aangewakkerd door de regering, lijkt het zelfs wel. Want uh, mensenrechtenorganisaties hebben rapporten geschreven... waaruit blijkt dat uh, leger en politie staan toe te kijken als dit geweld zich voordoet. Het lijkt erop alsof, alsof ook het leger dit eigenlijk altijd al uh, goed gevonden heeft. En uh, dat komt nu allemaal naar boven in deze nieuwe vrije tijd. En hoe schat je de situatie in, uh, Michel? Gaat het om incidenten of broeit er iets wat wel eens heel gevaarlijk zou kunnen worden voor het land? En misschien zelfs wel voor de regio? Ja, het is duidelijk al meer dan alleen maar incidenten. Het uh, breidt zich uit over het hele land. Uh, anti uh, moslim Acties en gevoelens merken nu zelfs ook al in de grootste stad van het land, in Rangoon... En uh, ja, de angst is dat dit soort zaken overslaat naar die stad. Want daar is een hele grote moslimminderheid die uh, woont daar in het centrum. En als daar gevechten gaan uitbreken, ja, dan, dan gebeurt er iets waar niemand meer greep op heeft. Dan heb je een burgeroorlog in Birma. En misschien ook de kans dat uh, als gevolg daarvan die junta weer terug gaat komen. En het leger de macht terugneemt die ze net hebben afgestaan. Ja, Michel, en uh, Lara zei het al. In de regio natuurlijk ook. Want uh, Pakistan en Indonesië, grootste moslimland ter wereld. Niet ver weg natuurlijk. Nee, dat is waar. In, in Indonesië heb je ook al reacties gezien. Al was dat wel uh, incidenteel, kun je zeggen. En er zijn uh, radicale moslimjongeren die zijn in de stad Makassar de straat op gegaan. En zijn winkels van Chinezen gaan aanvallen. Omdat Chinezen vaak boeddhisten zijn en zij op die manier wraak wilde nemen tegen de boeddhisten van Burma. En ik heb hier in Jakarta ook een kleine demonstratie gezien... van zo'n radicale moslimgroep die opriep tot een jihad tegen Burma... en een heilige oorlog en tot een actie tegen alle boeddhisten... Dus dat, is, dat kan uit de hand lopen zoiets, vooral in een land als Pakistan natuurlijk. En uh, als het in Pakistan uit de hand loopt, dan is Indonesië het eerste land wat, uh, wat volgt. Michel Maas over het geweld van uh, boeddhistische knokploegen tegen moslims in Burma. Door naar Amerika. Twaalf jaar lang was hij directeur van de FBI, Amerikaanse Binnenlandse Veiligheidsdienst. Maar in september moet Robert Mueller III vertrekken. Dat zit zijn maximale termijn er namelijk op. Inmiddels is uitgelekt wie zijn opvolger wordt bij de FBI. President Obama is namelijk van plan om opnieuw een republikein kandidaat te stellen voor deze post. En dat wordt dan James Comey. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Um, Wessel de nieuwe minister van Defensie, Chuck Hagel, is ook een republikein. Wordt dit zo'n beetje de regel? Ja, dat zou je wel zo'n beetje zeggen. Hè? Er, was, er was in ieder geval ook een, een democrate in de race. Een, een vrouw. Ideaal zou je zeggen. Hè? Liza Monaco. Ze, ze, sinds januari was ze een van Obama's topadviseurs... op het gebied van terrorismebestrijding. Maar ja voordat ze dat deed werkte ze op het ministerie van Justitie en heeft ze zich bezig gehouden met Benghazi. Nou, dat weet je, dat is de stad in Libië waar vorig jaar op 9-11, toen de Amerikaanse ambassadeur werd vermoord door terroristen, uh, dat is eigenlijk nu op dit moment is dat nog steeds een politieke rel. Dus iemand voordragen zoals die Liza Monaco die daar iets mee te maken heeft gehad, dat is eigenlijk vraag om ellende en daar heeft Obama nu even geen zin in. Maar Wessel, toch deden de republikeinen zelf moeilijk... ook weer over die benoeming van hekel. Krijgen we dat toch ook nu weer? Nou, op zich is dat natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar feit is wel dat Komi, ook al is het een republikein, het is toch ook een held van de democraten, net zoals Hegel dat was. Komi uh, was plaatsvervangend minister van Justitie onder Bush, maar had grote moeite met al zijn illegale verhoorpraktijken van de Bush-administratie, zoals dat uh, waterboarden en zo. Nou, op een gegeven moment onder Bush had je een, uh, een programma dat afluisteren maakte, mogelijk maakte zonder officiële goedkeuring. Nou, op een gegeven moment moest dat programma moest verlengd worden, maar de minister van Justitie die lag toen in het ziekenhuis. Nou, toen hebben ze geprobeerd van de Bush-administratie... om zeg maar, langs Comey heen uh, in het ziekenhuis van die minister... een handtekening los te krijgen. Nou, Comey kreeg daar lucht van, ging naar dat ziekenhuis... werd daar een hele scène in dat ziekenhuis... en Comey won eigenlijk. Dus Bush kon dat, dat verhoorprogramma, dat afluisterprogramma... dat kon hij niet voortzetten. Dus voor de Democraten is het een held... en dat kan dus wellicht straks nog tegen hem worden gebruikt. Hmm. Nou, stel dat hij het toch wordt. Wat gaat hij tegemoet? Wat voor winkel neemt hij over? Ja, het is in ieder geval een hele grote club. Op dit moment, hier, die FBI, er werken zo'n 14.000 mensen. Hè, dus bij dat Federal Bureau of Investigation. Het is behoorlijk gegroeid hè, de afgelopen jaren. Uh, voor 9-11, 12 jaar geleden, was het een, uh, een club die vooral was gericht uh, tegen witte boordencriminaliteit, tegen drugshandel. Nou, het is natuurlijk nu vooral gericht is die, tegen terrorisme. Het is vooral bedoeld voor uh, terrorismebestrijding. Wat dat betreft is hun record toch hun prestaties zijn gemengd. Het verwijt is nu dat ze die oudste broer Tsarnaev, dat ze die toch hebben laten lopen. Hè? Die kon toch in en uit naar Rusland reizen voordat hij die marathon in Boston oplies. Maar ja, tegelijkertijd hebben ze die mannen, die broers, hebben ze ook weer snel gepakt. Dat is goed. Nou, wat wordt er van die nieuwe directeur, wordt er van hem verwacht? Dat hij vooral de cybercriminelen, dat hij die gaat aanpakken. Want dat hele hekken nu, hè, vooral door de Chinezen, dat loopt natuurlijk wel echt de spuigaten uit. En daar moet hij echt wat tegen gaan doen. Wat ik me nog afvraag, gaat dit Obama nog helpen... eventueel in het congres, deze aanstelling van een republikein? Hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel problemen op dit moment met die republikeinen. Dus hij zal ongetwijfeld proberen om met een republikein zo'n benoeming... om ze daar wat milder mee te stemmen. Zodat hij zijn begroting erdoor krijgt. Zodat hij dus misschien ook Guantanamo Bay dus uh, kan sluiten. Uh, het zal hem dus waarschijnlijk wel baten ja, dat hij toch met een republikein aankomt. Dat hij zich in ieder geval onpartijdig hier toont, Obama. Dankjewel. Wessel de Jong vanuit Washington. En koning Willem-Alexander krijgt vandaag een paard. En wij praten zo met de gullegeven. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Eee, 13 minuten over half zeven. Tankstations ze hebben het moeilijk. Mede door de crisis wordt er veel minder verkocht. Niet alleen minder benzine, maar ook broodjes en ijs, frikandellen... blijkt allemaal uit onderzoek. Vooral de tankstations langs de snelweg krijgen klappen. Ze zien veel klanten overlopen naar het onbemande station... of het buurtstation. Daar doen inventieve ondernemers van alles om het hoofd boven water te houden. Verslaggever Jong Schut IJzer zocht er twee op. Wat moet dit worden? Dit wordt een broodje pittige kip. Ja, die bakplaten hebben we ook nu denk ik een halfjaartje. Ja, dat is fantastisch. Want dit vinden mensen leuk, dit vinden mensen lekker en ze kunnen snel in een lunchpauze kunnen ze even dat broodje hier halen. Ik kan bijna niet verzinnen wat we niet hebben. Nou, je begint hier op het uh, terrein te komen waarbij je dus je auto gaat uh, volgooien met brandstof. Daarna ga je je auto door de wasstraat doen. Tijdens het wassen kun je je schoenen laten poetsen. Echt waar? Ja. Echt waar, dat kun je gewoon gratis laten doen. Waar is dat? Uh, dat is hier om de hoek. Ik kan hier ontbijten, lunchen, avondeten. Het moet niet gekker worden. We ja, kunnen nog net niet slapen hier en we mogen dus geen alcohol verkopen. Waarom doet u dit allemaal? He? Dit is een tankstation in een buitenwijk van Breda omdat wij eh, ondernemers zijn die erg initiatiefrijk zijn en ook risico's willen en durven te nemen. Het is een enorme vechtmarkt. Het is absoluut een enorme vechtmarkt. Maar dat houdt je ook scherp. Uh, ja, ga namens naar een schoenenzaak in Breda bijvoorbeeld. Daar kun je tegenwoordig ook wel je Mars kopen of een flesje cola. Vroeger moest je daarvoor naar een tankstation. En nu kun je dat overal kopen. De Albert Heijn is hier op zondag open. Iedere avond tot tien uur, waarom zou je nog naar een tankstation gaan, zou je denken. En dan is het juist uh, zo belangrijk dat je productie in je winkel hebt uh, waar mensen speciaal voor gaan komen. Met name de, de verse pizza's en de pasta's, de, de avondmaaltijden, het ontbijtje. Ik hoor ook steeds van afhaalpunten, dat is ook zo populair. Dus, uh, ik had ooit eens een konijnenhok besteld via internet... en toen moest ik naar een fotowinkel waar ik die enorme doos kon ophalen. Zou u daar blij mee zijn? Uh, nou, sterker nog, we hebben dat hier gehad. En uh, wij zijn daar helaas toch mee gestopt. Het bleek eigenlijk meer irritatie op te wekken als dat het service was. Ook met name voor de klanten, maar ook voor ons personeel. Moet je achter die kast vandaan om dat konijnenhok te gaan pakken achter de schappen. En vervolgens moeten heel veel klanten weer wachten daarop. Bent u er mooi mee gestopt? Wij zijn er mee gestopt. En 40 kilometer verderop hebben ze zelfs streekproducten in de pompshop... Ja. Zie ik nou asperges liggen? Ja, vers van de boer, van het platteland, hier twee kilometer verderop. Aardbeien? Dat zijn de seizoensgroenten. En wij zijn zo het verlengstuk van, uh, van de lokale producent. Dat had u jaren geleden toch ook niet gedacht, hè? Toen u toch vooral benzine verkocht. Nooit gedacht, maar altijd wel mijn hobby geweest. Het is mijn plezier om uh, de consument te verrassen. Maar het is ook noodzaak, hè? Ja. En er zijn ook echt mensen die hier de asperges kopen? Die zijn er echt, ja. Die zijn er echt. Wij werken ook samen met een plaatselijke bakker. Die bakt voor ons het Brabantse worstenbroodje. Die verkoop ik 400 stuks in de week. En hoe lang houdt u het nog vol? Nou, ik stop nooit, zeg ik altijd. Ondernemen is leuk. Succesvol zijn is leuk. Want dat bent u wel, hè? Dat zijn we wel, ja. Maar dankzij mijn mensen, hoor. Ik niet, maar mijn mensen maken mij succesvol. Van het tankstation naar de weg bij de AWB. Dennis, mooi. Een hele goede morgen. Er staan nu uh, 7 files, 20 kilometer bij elkaar opgeteld. Uh, het is uh, druk ten noorden van Amsterdam. Op uh, de A8 richting de hoofdstad voor het Koenplein staat 3 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort staat al 4 kilometer voor de Botlektunnel. Ook druk op uh, de N247 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen uh, Volendam en Broek en Waterland staat ook 4 kilometer. Beetje nevelig, beetje nat. Wat verwacht je daarvan, Dennis? We uh, verwachten toch uh, een normale spits. Hoor. Zo hard gaat het niet regenen. Het is wel grijs en nevelig inderdaad. En, uh, na de spits kan het wel wat drukker worden op de wegen vanuit Duitsland. Zoals bij Oldenzaal en bij Arnhem. Want in Duitsland is het vandaag een feestdag. Dus ze hebben daar een lang weekend. Dus uh, de spits zal wat langer duren dan uh, we gewend zijn. Goed. Dat is mooi bij de ANWB. dankjewel. Ja, tien minuten voor zeven is het. We gaan weer even naar Rotterdam. Komende week wordt de nieuwe Pauluskerk in de stad geopend. En Mark Robin Visser is daar vanochtend. Mark Robin, we kennen de Pauluskerk nog van de hulp aan drugsverslaafden? Beroemd geworden in Nederland door Dominee Visser. Gaat die nieuwe Pauluskerk op dezelfde voet verder, denk je? Ja, nieuwe Pauluskerk, nieuwe dominee. Dominee Kofé, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Kofé zei net tegen mij al heel terecht... ik ben al vijf jaar bezig, hoor, aan de overkant. Ja, ja ik ben al vijf jaar bezig aan de overkant. Ja, dat klopt. Ja. Maar uh, zo'n moment van zo'n nieuwe kerk... dat is dan ineens het moment dat u ook in de picture komt, zullen wij ja, zeggen. Ja, ja, ja. Nee, nou, dat is het, het is natuurlijk ook wel een heel bijzonder moment. En het is echt een wonder dat dit gebouw... het, het is prachtig en ja? dat dit gebouw er staat... dat is, ja, dat vind ik echt een wonder. En Vertel wonderen het, zijn man-made. Dus, uh, oh ja ja, ja, wonderen zijn man-made. Dus, geldt dat voor alle wonderen? Ja, dat geldt voor alle wonderen, volgens mij. Er komt nog iets anders bij. Maar als mensen niks doen, ontstaan er geen wonderen. En dit is, ja, ik, dit is natuurlijk wel heel uniek... dat er op een, uh, op een plek als deze... In de grote kerken worden meestal gesloopt, hè? Uh, ja. uh, helaas. Uh, uh, en, uh, en hier uh, op, op in het centrum van uh, een van de grootste steden van uh, Nederland uh, vereist een hele nieuwe kerk ja. en een hele bijzondere. Ja, een wonder zoals u noemt. Maar vertelt u mij eens even hoe dat wonder dan tot stand gekomen is? Nou ja, ik we, hebben, uh, we hadden het. Uh, er stond natuurlijk de oude Pauluskerk. Uh, en die, nou ja, uiteindelijk is er besloten om die uh, te slopen. Uh, en die uh, stond op eigen grond. Daar hebben we een stukje van van verkocht. En van van de opbrengst van dat stukje kon deze kerk gebouwd worden. En we, dat is? We, dat is uh, uh, zeg maar uh, de centrale diakonie van de hervormde gemeente van Rotterdam Centrum. Dus de hervormde kerk van Rotterdam. Het is echt de hervormde kerk van Rotterdam. En dat kleine stukje grond was voldoende waard om weer een nieuw ja. complex neer te zetten. Maar ja, het is nou. geen kinderachtig kerkje. Nee, het, het is een is gebouw van een... vier verdiepingen. Ja, het is een gebouw van vier verdiepingen. Dus het is <laughs> geen kinderachtig gedoetje. Duolig en dat was het eigenlijk een op... monopolie. Ja, nee, precies. Ja, ja. Dus, dus we hebben een hele mooie kerk... Uh, ja. Voor Nop, zeg maar. Daar feliciteer ik u mee. Dank je wel. En dan is vervolgens de vraag, ja, een nieuwe Pauluskerk en met, met echt koper bekleed. Het is niet alles goud wat er blinkt, het is koper. Nee. Dat is ook niet misselijk. Het is het goud der armen. Hè? Ja. Uh, uh, ja, nee, Het is, ik, het is, het is alweer uh, toepasselijk wat u nou zegt. Ja, toch? Ja. Ik, ik, <laughs> nee, maar het is echt koper. <laughs> en uh, um, ik vind het uh, um, ontzettend uh, mooi geworden in de omgeving. En wat heel interessant is om te zien, wat heel leuk is om te zien... is dat er komen uh, talloze mensen uh, overdag langs. Die staan ja. stil, die wijzen. Die kijken, die maken foto's. Dus het is niet alleen dat ik het mooi vind, maar de, voor heel veel mensen is het een, een bijzonder gebouw, dat op zijn minst. Ik heb een foto inmiddels van het gebouw op het uh, weblog uh, geplaatst. Ah, Nos.nl ja. kunnen de mensen thuis ook even kijken als ja, ze het exact. nog niet al gezien hebben. Het is een mooie architectuur. We gaan straks naar zeven eens praten over wat u hier gaat doen. Ja, dat is goed. Want de kerk is nieuw. Er zijn ook nieuwe thema's in ja. het land. Vroeger ja, ja. had je de drugsproblematiek. Ja. En nu hebben we het over illegale en vreemdelingen. Ja. En daar gaat deze kerk een belangrijke rol in Rotterdam in spelen. Zeker. zeker, zeker. We gaan naar binnen dominee Cuvé. Naar u, in uw kerk. En ik zou zeggen, tot straks. Oh, de deur zit weer op slot. Dus we kunnen, oh, dan moet de kosten weer even. En die komt er weer een grote sleutelbos. Ah, zo, dank u. Tot straks. Straks meer over het paard. Voor de koning. Eerst Raafel Sadik Met Love That Girl.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 Nieuwe koning en de koningin zijn dinsdag al behoorlijk in de watten gelegd... tijdens de eerste dag van hun provincie -tour. En vandaag zijn ze in Gelderland en Utrecht. Het cadeau dat ze in IJsselstein krijgen, dat is niet snel te overtreffen. Daar staat namelijk een vers paard op ze te wachten. Burgemeester Patrick van der Brink van IJsselstein, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat is dat voor een paard? Dat is een heel mooi en een heel lief paard. <laughs> nou, je, kunt u iets over het ras of uh, de bedoeling van het paard vertellen? Nou. Het is een hele oude traditie in IJsselstein, dat, uh, want de koning is niet alleen koning van Nederland, maar ook baron van IJsselstein. En vroeger was het al... als de baron naar IJsselstein kwam, dan was het paard waar hij op zat, uh, meestal erg afgemat. En dan at hij wat in zijn, of hij bleef slapen, of kwam even de boel inspecteren. En dan vervolgens als hij wegging, zorgde het stadsbestuur ervoor dat er een vers, dus een uitgerust paard voor hem klaar stond. Nou, dat doen wij, dat doen wij vandaag ook. En uh, dat hebben we ook gedaan bij koningin Beatrix, bij koningin Juliana en uh, bij koningin Brimina. Dus het is een oude traditie. Hmm. Nou, verplaatste koning zich niet meer per paard of ook niet heel vaak per koets. Uh, nee. Weet u wat er eerder gebeurd is met uh, het paard dat uh, koninginnen kregen? Ja, er staat nu een paar honderd PK om te wachten. En wij komen een schamele één pk aanzetten. Uh, <laughs> maar dat is ook de reden dat, uh, dat in het verleden altijd. En ik neem aan dat die traditie wordt voortgezet. Het paard vervolgens wordt doorgegeven door de koningin. In dit geval de koning. Aan een, aan een goed doel. Oh, het is, een is dat, ja, het is een doorgegeven cadeau eigenlijk? Ja. In dit geval wordt het zorgcentrum Ewoud uh, in IJsselsteen. Daar, daar gaat het paard naartoe. Daar gaat het paard naartoe. Vandaar ja. dat u zei dat het is een lief paard is. Ja, dat is, ja, het is we kindervriendelijk. We moeten daar niet een, daar een, niet een of andere uh, wilde eh, <lacht> hengst <hebben> of zo. <lacht> Dan hebben we wel een probleem. Nee, er is echt goed naar gekeken. Er is een dierenarts geweest, uh, koos schoenmakers hier uit Duitsland, uh, die is staterland afgereden op zoek naar een paard wat voor dat doel geschikt is, en daar is die heel goed in geslaagd. Okay, de, mogen de koning en de koningin er nog een ritje op maken? Of weet u überhaupt ja. of ze van paarden houden? Ja, ze houden volgens mij uh, wel van, uh, van paarden. En dat volgens mij zit dat gewoon in de gena van de baron van IJselstein. Uh, maar of er een ritje gemaakt gaat worden, ik denk het niet. Even vragen naar de naam van het paard. Hoe heet het? Het paard heet Bondfire. Oh, dat kennen we. Dat... Ja, dat is, nee, bon. dat is Bondfire. Oh ja, zit bon. een T tussen. <laughs> en en, waarom is dat? Nou, uh, uh, hij heeft nogal heel veel verschillende kleuren en dat is heel bijzonder. En door die T die er dus staat, is die ook aanmerkelijk goedkoper, dat kan ik u <laughs> zeggen. <laughs> Mag wel, zo, dit. Bondfire. Is die naam niet uh, beschermd? Nee, ja, Bondfire zal misschien beschermd zijn, maar Bondfire niet. Nee, nee het is een het. Heel, mooi, heel mooi paard met heel veel bonte kleuren. Vandaar. De, ja, het is natuurlijk een beetje met een kniep over Ja, haar. dat dacht ik ook. Dus, uh, maar ik, dat moet zeker kunnen. Goed. En wens u veel plezier vandaag. Dank u wel. En bedankt dat u ons even bij wilde praten. Heel graag gedaan. Burgemeester Patrick van den Brink van IJsselstij. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. En in de ochtend er veel aandacht voor de extra bezuinigingen. Nederland moet van Europa volgend jaar tenminste 6 miljard euro bezuinigen om het begrotingstekort op 2,8 procent te brengen. Volgens het AD legt Brussel hiermee een bom onder het Haag Sociaal Akkoord. In de Volkskrant staat dat de Eurocommissaris Reen de kabinet Rutte 2 geen tel rust gunt. De krant vraagt zich af of Europa hiermee niet een onmogelijke vraagt. De Telegraaf meldt dat Nederland een fortuin gaat steken in windmolens op zee. Daarnaast worden ook bijna alle kolencentrales gesloten. Windmolens gaan miljarden kosten en de consument moet het grotendeels betalen. Vooral de eigenaren van energieslurpende huizen. Nou, dit plan staat in de voorlopige versie van het Nationaal Energieakkoord. Uh, geplande afspraak tussen energiebedrijven, de industrie, milieuorganisaties en werkgevers. En het doel is onder andere om voor de komende tientallen jaren ons land een duurzame energievoorziening te geven.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 Ja, omdat de werkloosheid nu snel oploopt, wil als de 300 miljoen graag dit jaar al uitgeven. Als je zal met andere ministers praten om het geld eerder los te krijgen. Als je benadrukt wel dat het echt banen op moet leveren. Hij zegt dat het niet te doen om symboolgeld uit te geven. En Assad blijft in ieder geval tot 2014 aan de macht in Syrië. Staat op de website van de Arabische nieuwszender Al Arabiya. Syrische minister van buitenlandse zaken heeft dat gezegd. Hij bleekte ook vooruit op een Syrische vredesconferentie.